10 uur. Het NOS-journaal. Door Alalt Megens. In Amsterdam is de Vraakingskamer van de rechtbank bijeen... om te bepalen of de rechters in de Amsterdamse zedenzaak moeten worden vervangen. De advocaten van hoofdverdachte Robert M. dienden gisteren een wrakingsverzoek in. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Zij moeten vanochtend de Vraakingskamer ervan overtuigen... dat de rechter niet onpartijdig is. En daar moeten zwaarwegende aanwijzingen voor zijn. Zo staat het in de wet. Alleen een beslissing die ze niet goed uitkomt... dat alleen is geen reden voor een wraking. Een groep onafhankelijke rechters moet nu beoordelen of het vraagingsverzoek wordt toegewezen. Als er nieuwe rechters moeten worden aangesteld, zal het proces maanden vertraging oplopen. Als het verzoek wordt afgewezen, gaat het proces verder waar het gisteren gebleven was. Minister Spies vraagt mensen die een kind in hun paspoort hebben bijgeschreven... voor dat kind snel een nieuw paspoort aan te vragen. Vanaf 26 juni zijn de bijschrijvingen niet geldig meer. Als de ouders willen dat hun kind op tijd zelf een nieuw paspoort heeft... moeten ze dat voor 1 mei aanvragen...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 In de stad Jalalabad hebben honderden studenten gedemonstreerd tegen de moordpartij van zondag. Ze liepen leuzen als dood aan Amerika en dood aan Obama. De leider van het Franse Front National, Marine Le Pen, kan volgende maand meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze zegt dat ze de benodigde 500 handtekeningen van gekozen bestuurders binnen heeft. Naar verwachting maakt ze haar kandidatuur later vandaag officieel bekend. Correspondent Ron Linker. In de peilingen staat ze derde achter Hollande en Sarkozy. Dus op dit moment haalt ze zelfs de tweede ronde niet eens. Betekent niet dat ze niet relevant is. Want ze zal in de campagne aandacht gaan opeisen voor immigratie. Het zich isoleren van Europa. De rol van islam in Frankrijk. Alle andere kandidaten zullen haar niet meer kunnen negeren. Dus het moet wel heel gek lopen wil Marine Le Pen president worden. Maar ze kan wel degelijke richting geven aan de campagne. Sarkozy heeft voor het eerst de leiding genomen in de peilingen van de eerste ronde. De tweede ronde zou Sarkozy alsnog verliezen van Hollande. Historicus Chris van der Heijden pleit voor een zwarte kanon van de Nederlandse geschiedenis. Hij vindt dat de huidige kanon van 50 gebeurtenissen en zaken... voorbij gaat aan gebeurtenissen waar Nederland niet trots op kan zijn. Van der Heijden schrijft in De Groene Amsterdammer... dat alleen de slavernij en het drama in Srebrenica de kanon hebben gehaald. Voor de rest komen er alleen gebeurtenissen aan bod waarop wij trots kunnen zijn. De historicus vindt dat ook bijvoorbeeld de politionele acties... in Indonesië een in plaats moeten krijgen op de lijst. Net als de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Ook de omgang van Nederlanders met Joden zou deel moeten uitmaken van de kanon. Het weer vanmiddag bewolkt, nauwelijks zon. Temperatuur stijgt tot een graad of 10. Morgen droog, vanuit het zuiden mogelijk wat zon. Dan wordt het maximaal 14 graden. AWB Verkeersinformatie files op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem in beide richtingen. Bij de afrit Jaarbeurs bij Utrecht, 2 kilometer. En richting Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Noordorp, 5 kilometer. Daar ligt olie op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Knop het Lunette, 3 kilometer.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 Vroege Vogels, niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vandaag... Maken we in de Plassen een nachtelijke kano-tocht... op zoek naar balsende aalscholvers. En bedreigen verwilderde katten op schiermonnikoog vogels en konijnen. Moeten ze worden afgeschoten? Die katten? Nee, is toch zielig? Wauw! Vroege Vogels TV. Vanavond 10 voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Hoeveel gedoe is een sterretje in uw autoruit?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 dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Verkeersovertreders moeten sneller de cel in, vindt het CDA. De geschiedeniskanon geeft een veel te rooskleurig beeld van onze historie. De gewone man als redder van het CDA... In de politiek, vind ik, moeten meer mensen komen die met hun blazen zeg ik, wel in de klei staan. Ik zie ook bij andere partijen, maar ook bij het CDA, wel eens mensen die ook het heel mooi en heel belangrijk vinden dat ze de functie hebben die ze hebben. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 6 over 10 bijna. Het vervolg is dit van Karel. Goedemorgen Nederland. Het CDA, dames en heren, eist van de ministers Opstelten en Schultz van Hagen... dat verkeersasos voortaan veel harder worden aangepakt. Nu kunnen automobilisten nog 50 tot 60 verkeersboetes krijgen per jaar. Zonder dat er verder iemand ingrijpt. En het CDA wil nu dat de wijkagent voortaan bij deze mensen langsgaat. Sander de Rauwe, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. En wat moet die wijkagent dan gaan zeggen? Nou, allereerst wil ik een gerichter en steviger aanpakken... omdat deze mensen nu de dans ontspringen. Onder andere door de anonimiteit. Ze krijgen keurig netjes vanuit Leeuwarden, het CEIB... Hun accept-gero haast elke week in de bus, betalen die, maar staan nog steeds boven de wet en misdragen zich. Eén punt daarvan is dat ik deze mensen uit de anonimiteit wil halen. Een gerichtere aanpak, omdat je ook vaak ziet dat er meerdere problemen zijn in de wijk met zo'n iemand. En daarom vind ik het een heel groot goed dat wij wijkagenten hebben in dit land die veel dichter op de mensen staan. En wat mij betreft uh, ruilen we het CEIB, wat anoniem is, dan even in gewoon voor uh, de agent die mensen wel aanspreekt. En ook aankondigt dat er harder wordt opgetreden voortaan. En de vraag was? De vraag was wat die wijkagent doet. En dat is dus uh, die personen uit de anonimiteit halen, zoals ik net meldde. Ja, en dan? Wat moet hij dan zeggen? Meneer, we weten dat u hier woont en dat u uh, al veertig boetes op uw naam heeft staan. Ja, en hoe gek dat ook klinkt, in, uh, in Brabant is daar een aantal jaar geleden een experiment mee geweest. waarbij agenten het echt beu waren dat het steeds dezelfde mensen keer op keer de fout in gingen. Ja. En die hebben dus de aanpak gekozen: uh, wij vragen de gegevens al bij het CIB... en gaan gewoon op uh, thuisbezoek. En dat had direct al een hele in de werking, omdat mensen er nogal van schrikken of ze een actieve gyro in de bus krijgen of gewoon iemand van vlees en bloed tegen zich over hebben. Ja. Maar ik stel verder ook voor, ook met de AWB, dat we ook kijken of daar niet andere straffen voor zouden moeten zijn. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld een taakstraf in de woonwijk of zelfs een celstraf. Omdat deze categorie, het is een kleine categorie... die veel overlast veroorzaakt... Ja. aantoont dat zij uh, lak hebben aan boetes. En het is heel mooi, die geldmachine van de overheid. Maar boetes zijn uiteindelijk bedoeld om gedrag te corrigeren. Ja. En dat gebeurt hier dus duidelijk niet. Nee, nou ja, goed, daar zijn boetes voor. De boetes is toch ook een vorm van straf? En dan betaal je de boete en daarmee heb je je straf gekregen, toch? Ja, maar ik vind ook dat de politiek het lef moet hebben... als dingen gewoon niet werken. En ik constateer hier met heel veel mensen... dat een kleine categorie uh, gerust... want u noemde 50-60 boetes, maar... Als u bij het CIB's navraagt, zijn zelfs mensen die 100 boetes per jaar en meer krijgen? Ongelooflijk. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, de SOF heeft onderzoek gedaan naar uh, hoe vaak dat voorkomt. Ja, goed dat u het zegt, maar excuus. Dat de, is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoeksbureau Verkeersveiligheid. Ja. En die uh, doet uh, wat diepere onderzoeken waar uh, politici zich op kunnen baseren. Ja. En die heeft uh, geconstateerd dat het uh, wellicht een groep is kleiner dan 1% van de automobilisten. Dus ja. verder. Weg heeft, Hoeveel mensen zijn dat dan? Ja, dat zou, dat ik, mijn inschatting is op basis van de gesprek die ik met hen heb gehad, maar ook met politie. Dat het, dat het wellicht een, een duizend, tweeduizend man zijn die keer op keer overal in Nederland de boel verzieken. En die wilt u dus desnoods in het gevang gooien. Dat is het uiterste middel. Wat mij betreft is dat niet de, het begin van de discussie. Het begin van de discussie is dat we hier een veelplegersaanpak gaan creëren. Dat we ja. deze mensen dus wat concreter op de korrel gaan nemen. En ja. dat we gewoon wat effectiever optreden als overheid. Want de machine ja. uit uh, Leeuwarden werkt misschien goed, maar hij is op dit. Punt, niet effectief. Maar gaat het dan om snelheidsovertredingen? Gaat het om bumperkleven? Gaat het om bellen achter het stuur? Gaat het om verkeerd parkeren? Gaat het om door rood licht lopen? Waar gaat het om? Nou, het gaat eigenlijk om al, al dit soort zaken, die eigenlijk op zichzelf, waarvan ik ook eerlijk zeg, dat zijn wat mij betreft geen grove overtreding. Daar moeten we ook niet altijd te moeilijk over doen. Dus mensen die dit een paar keer overkomt... nou ja, het is jammer, maar het zei zo. Uh, maar opgeteld, hè, als dat 60, 70 keer per jaar voorkomt, alleen al dat je gepakt bent, hè, dat betekent dus dat je het vaker waarschijnlijk doet. Want de pakkans is niet zo groot in dit land. Ja. Uh, dan zeg ik, als je dat alles optelt, dan wordt het wat mij betreft echt een groot probleem. En dan kom je wat mij betreft ook in die nare categorie van verkeersazen of verkeershufter. Ja. Waar ligt de minimumgrens? Hoeveel moet je er per jaar? hebben, wil je in aanmerking komen voor uh, de cel? Ja, nou, dat is een goede vraag. D er is ja. in Nederland geen recidieve uh, definitie hiervan, dus er is niet duidelijk... Nee, maar u uh, komt met dit voorstel, dus daar heb je over Ik kom het voorstel, en, en ik heb bewust genoemd echt tientallen boetes, uh, 50, 60, 70 boetes, want dan heb je het ook over een hele kleine categorie. Het dus vanaf bij... 50 boetes de cel in? Uh, vanaf 50 boetes dus een gerichte aanpak. En als dat uitmondt, uiteindelijk, hè, want waar het mij om gaat, is dat je tegen die mensen ja, aangeeft: oké, okay, we houden u nou in de gaten, we weten gewoon wie u bent. Ja. Als u nou weer opnieuw steeds weer de fouten gaat, dan zou uiteindelijk de cel bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn, maar ook het ontnemen van de auto, het rijbewijs, normaal. Ja, nee, Nederouw, u bent wetgever, medewetgever. Dus als u zegt: ik, ik heb weer een minimum uh, uh, aantal overtredingen uh, om iemand de cel in te kunnen sturen, waar ligt die grens? U moet dat in de wet gaan schrijven als u met dit voorstel komt. Dat klopt. Alleen, zoals u weet, uh, werp ik het punt nu op en ik ben ook volksvertegenwoordiger om gewoon goed te horen van mensen. Ja, maar dan, dan is het een proefballonnetje. Hebben. Dan is het makkelijk zeggen, dan lekker scoren bij het electoraat en zonder dat je er verder over na hebt gedacht. Nou, ik kan nu direct uh, aangeven hoe het de komende week eruit ziet. Donderdag hebben wij het debat al en dan ja. zal ik het ook inbrengen. Ik heb, uh, wat mij betreft, is de, is, is, uh, is de aftrap gegeven voor dit onderwerp ja. met de ANWB, niet zomaar een organisatie. Nee. En uh, dit zal, wat mij betreft, het onderwerp zijn wat doorgepakt wordt. En zoals je weet, bijvoorbeeld bij andere discussies over de 130, ja. als ik eenmaal iets inzet, dan zet ik meestal ook wel door. Dus dat kan van mij ook hier verwachten. Dus bij hoeveel boetes de cel in? Ik heb u al twee keer genoemd, bijvoorbeeld bij 50 of 60 een stevige aanpak. Ja, maar dat is het is geen zijn, antwoord, meneer de Rouwer. Omdat ik u ook al aangaf dat juist de cel een onderdeel ervan kan zijn. Ja. Uh, maar ik heb ook aangegeven een taakstraf of zelfs het ontnemen van een auto, noem maar op. Het gaat mij om het punt dat wij met elkaar constateren... dat er een groep is die steeds de fouten gaat, ja. zich niet laat corrigeren... en ja. dat ik daar een andere, leeshardere en ja. selectievere aanpak voor wil. En dan moet in het wetboek van strafrecht een strafbepaling staan... en dan staat er bij uh, zoveel overtredingen... Uh, uh, tenminste een celstraf van zoveel of maximaal een celstraf van zoveel. Dat zou uiteindelijk, uh, als dat de uitkomst is van een brede discussie... die ik ook breder wil voeren dan alleen die celstraf... want ik snap dat dat natuurlijk heel, uh, heel bijzonder klinkt en ook heftig klinkt. Dat gaat mij nogmaals om die bredere aanpak en gerichtere aanpak. Ja, maar het gaat maar om de uiterste uiteindelijk... consequentie. En u moet een uiterste consequentie in het wetboek van aan strafrecht zetten. Dat klopt. En ik kan nu aangeven dat ik daar nog niet een, uh, een reactie op heb... van nou, dat wordt dan zoveel maanden of zoveel jaar. Vind ik ook niet op dit moment uh, uh, het uitgangspunt van de discussie. Wat mij betreft ja. agenderen we het probleem. En ja. ik zie dat er... Veel mensen zijn die het herkennen. Hmm. En laten we, ik moet ook meerderheden uh, vinden in het parlement, zoals u weet. Zeker. Uh, dus laat ik ook kijken hoe donderdag in de Kamer erop wordt gereageerd. Als ik de discussie namelijk nu al doodsla, nou ja, dat moet dan zoveel jaar of zoveel weken worden. Dan vind ik dat we aan het einde beginnen van een discussie die heel begrijpelijk is. Ja. Maar ik wil het probleem zelf hier heel graag in Den Haag agenderen. En dat heb ik bij deze ook uh, vandaag gedaan. Goed, nu ik u toch aan de lijn heb, U bent lid voor het CDA en u zit in de Tweede Kamer. Uh, u bent uh, een eensgezinde partij toch, over het algemeen? Nou, ik vind dat we eigenlijk een hele veelkleurige partij zijn. En ah. dat is ook de reden waarom ik uh, 15 jaar geleden lid ben geworden. Ja, bent u het altijd eens met uw uh, collega's in het Europese parlement? Ik uh, ben het uh, lang niet altijd met iedereen eens. En andersom zal het ook een keer voor kunnen komen. Dus Concreter bent u mij, het eens met Wim van der Kamp? Die vindt dat uh, de premier afstand moet nemen van de PVV-website, meldpunt? Ja, een hele begrijpelijke vraag. Maar u kan zich realiseren dat ik mij de afgelopen dagen even gericht heb... op een voorstel waar ik zelf verantwoordelijk ah, voor u ben. U de mening toch, meneer de Rauwe. Ja, maar als ik een mening geef, dan wil ik ook even uh, alles kunnen horen en weten. Nou, dat en, weet u uh, toch zo langzamerhand wel. Die discussie die is al weken gaande. Ja, klopt. Die gaat ook een beetje langs me heen. En u ik, bent uit uh, titel personeel gekozen uh, met uw zetel in de Tweede Kamer. Dus u hebt toch een opvatting, <lacht> mag ik hopen? Ja, dat klopt. Alleen ik beperk mij toch altijd even vaak tot de onderwerpen waar ik iets meer verstand van heb. En ja. vandaag ook uh, daarom dit voorschot op dit ook belangrijk onderwerp. Ja, maar ja, het lijkt me niet zo ingewikkeld. De premier moet wel of geen afstand nemen van die PVV-website. En, en uw eigen partij, het Europese parlement, samen trouwens met de Liberalen, daar erg rust zich dood aan ja, nou, uh, het wat feit ik... dat dat niet gebeurt. Dus ik vraag aan u, vindt u eigenlijk dat ze gelijk hebben? Nou, zoals u ook weet, heeft mijn collega Eddie van Heijem volgens mij als eerste in het hele parlement direct gereageerd op het meldpunt. Omdat wij duidelijk als CDA aangaven: dit is niet de onze. is ja. ook niet de manier van werken die nee. wij vinden. Nee. En voor de rest zal het debat zich wel voortgaan. Ik concentreer me even op mijn eigen clubje, het CDA. En die ja. heeft duidelijk gezegd: dit is niet ons verhaal. Hier voelen we ons niet bij thuis. Dit vinden we gewoon onfatsoenlijk. Neemt niet weg dat ik ook als verkeerswoordvoerder ook echt wel problemen zie met Polen. Bijvoorbeeld alcohol in het verkeer. En daar moeten we ook zeker niet voor weglopen. Moet, moet er ook, er ook een meldpunt aanpakken. komen voor Polen die zich misdragen in het verkeer dan? Nou, weet u wat het met het meldpunt is? Nou. Volgens mij. Worden er worden allemaal dingen genoemd die wij al weten. Het gaat er nu om dat we ze aanpakken. Maar u vindt niet dat de premier afstand moet nemen van dat meldpunt... zoals uw collega's van het CDA in het Europees parlement wel vinden? Nou, U vraagt door, dat is u goed recht. Ik Zeker. geef u ook het eerlijke antwoord dat bij mij opkomt. Ik vind dat de premier dat dit kabinet de problemen moet aanpakken die er zijn. En die soms zijn er soms ook met Polen. Bijvoorbeeld op de weg, met alcoholverkeer. Dat zien wij te veel ten opzichte van andere groepen. Daar moet de discussie over gaan. En dat hele meldpunt kan mij verder gestolen worden. Waarmee u zegt dat er de, de echte discussie gevoerd moet worden... over hoe we het probleem oppakken en aanpakken... in plaats van dat we het over het meldpunt de hele tijd hebben. Dus dat uh, vindt u eigenlijk niet zo belangrijk? Nee, vind ik niet zo belangrijk. Meneer de Rouwen, hebt u toch antwoord gegeven? Ik dank u zeer. Graag gedaan. Laten we er niet omheen draaien. Het zijn zware tijden. Ze stonden in het centrum van de politieke macht. Wat je ziet is dat de linkse politiek heel erg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 Ze bouwden samen het naoorlogse Nederland op... en vormden decennia de ruggengraat van politiek en bestuur. Nu dreigen christen en sociaaldemocraten. Bij het politieke vuilnis te worden gezet... zijn ze echt overbodig en uit de tijd. In de weg terug peilt Egbert Hermsen de stemming bij de achterban. Vandaag, schoenmaker, blijf bij je ideologische leest. In de politiek, vind ik, moeten meer mensen komen... die met hun benen en hun blazen, zeg ik wel, in de klei staan die de mensen begrijpen waar het om gaat... Ik zie ook bij andere partijen, maar ook bij het CDA wel eens mensen... die het heel mooi en heel belangrijk vinden dat ze de functie hebben die ze hebben. Je hoeft er helemaal niet tegenop te kijken als je in de politiek zit... want je moet vooral je eigen inspannen voor de mensen die het nodig hebben. Was getekend Jan de Ridder, gepensioneerd bolleboer uit Noordwijk... en daar in de gemeenteraad bezig met zijn derde termijn als fractievoorzitter van het CDA. Een fractie die tegen de landelijke trend in bij de laatste verkiezingen winst boekte. Van drie naar vier zetels. Jan de Ridder jij was mee vandaag op werkbezoek en met meneer Buba. Nu zijn gewoon geen geweest. Landelijk CDA-fractievoorzitter Siebrand van haarsma buma brengt een bezoek aan Noordwijk. En na afloop geeft Jan de Ridder een interview aan de lokale omroep. Waar de landelijke politiek en vooral de middenpartijen nu in zorg zijn... wat betreft de aanhang en zo die ze hebben... daar kunnen ze misschien vanuit de plaatselijke CDA's leren... dat ze vooral voor de gewone mensen op moeten komen... En wat zijn de gewone mensen die na de Tweede Wereldoorlog Nederland hebben opgebouwd. Met heel hard werken en met niet te veel praten, maar alleen maar doen. En ik doe in CDA Noordtijd mijn best en dat lijkt goed te gaan. En laten ze, je moet soms ook wel eens voorleven. Of je moet soms wel eens de dingen doen die je denkt dat je moet doen. En laat anderen dan maar kijken of het goed gaat of niet goed gaat. Ik hoop dat ik hiermee een signaal afgeef aan de landelijke CDA. Blijf bij de wortels en blijf bij de gewone mensen in het land. Die avond, in een van de luxe hotels in Noordwijk aan Zee, spreekt landelijk CDA-leider Van Haarsma-Duma op een regionale CDA-bijeenkomst. Als voorzitter van de Tweede Kamerfractie besteed ik natuurlijk veel tijd in Den Haag, maar veel waardevoller is het om het land in te gaan. En ik weet ook dat het CDA hier in Noordwijk, maar ook in de Bollenstreek, nog steeds een hele sterke en belangrijke partij is. Waarom? Omdat de mensen van het CDA hier weten dat je tussen de bewoners moet staan en niet erboven. En die bewoners zelf, hoe zien die de toekomst van hun partij? Je kunt hier over de samenleving en de samenhang spreken. Maar ja, als je dat voor het hele land doet, komt dat veel minder over natuurlijk. Ik denk dat ze vaak de aansluiting met de gewone man een beetje missen. De PVV-problemen, dat, dat dat toch, uh, denk ik, speelt landelijk... dat ze te veel rekening houden met de mening van PVV... en dat hebben wij hier lokaal nauwelijks. De midden is niet rechts, niet niet? Nee, nee mede. Mede, uh, ja, dat begrijp ik ook wel, wat het midden ja, is... Maar... We mede. Ja, maar ja. het radicale midden. Radicaal. Naar mijn gevoel probeert dat dus naar links op te schuiven. Op dit moment vrij rechts is het natuurlijk... Ja, dat accepteren van de gedoogsteun van de PVV. In de ogen van veel CDA'ers is dat toch uh, een hele uh, ja, dramatische uh, sprong geweest uh, naar één kant. Zegt Kees Aarts. Hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Twente. Het CDA zelf is nu bezig om te proberen uh, dat toch weer te verenigen. En uh, ik denk ook dat dat uh, uh, mogelijk is. Maar uh, dan moet er wel heel veel gepraat worden. Want uh, de tegenstellingen binnen de partij tussen uh, de vleugels van uh, Zeg Klink en uh, heers Ballin aan de ene kant en aan de andere kant uh, Verhagen. Uh, die breuk die is echt heel diep uh, geweest. Betekent? Het niet kunnen lijmen van die breuk, per definitie dat groei uitgesloten is? Als je deze breuk niet kunt lijmen, dan uh, wordt uh, het CDA een soort VVD-light. En nooit meer uh, de grote volkspartij die ze ooit waren. Zou het landelijk CDA, zoals bijvoorbeeld de partijgenoten in Noordwijk zeggen. meer op de achterban, op al die lokale bestuurders moeten leunen? Inderdaad, probeer je sterkten, hè, waar je uh, misschien de afgelopen tijd wat al te bescheiden over bent geweest. probeer die gewoon wat beter voor het voetlicht te krijgen. Maar dan kom je wel uh, voor een ander groot probleem te staan en dat is dat... Uh uh, scoren met uh, je bestuurlijke ervaring tegenwoordig heel moeilijk is. Uh, de media zijn daar niet in geïnteresseerd. Uiteindelijk uh, hebben we ook in uh, het medialandschap de afgelopen twintig jaar een, uh, een soort uh, markteconomie gecreëerd, waarbij uh, zenders uh, concurreren om kijkcijfers. En uh, kijkcijfers uh, haal je niet met uh, saaie verhalen, uh, maar uh, kijk- en luistercijfers, die worden toch vooral uh, opgekrikt door uh, een sensationeel verhaal. En als je als uh, bestuurders als partijen voor het voetlicht wil komen, dan uh, moet je inderdaad uh, presenteren met je bestuurskracht. En uh, dat is uh, in de laatste jaren geen onderwerp geweest waar, uh, de, waar Hilversum uh, echt voor warm liep. Maar dan blijft wel de vraag, hoe fliktie Jan de Ridder hem dat dan? Want je kunt hem van alles beschuldigen, maar niet van hyper gericht Zou er dan toch hoop geloren voor een ouderwets degelijke christendemocratische politieke boodschap? Waar ik wel van overtuigd ben is dat waar het CDA in Nederland altijd bestuursverantwoordelijkheid heeft genomen en altijd voorop in de strijd is gegaan. Dat er toch weer een tijd komt dat zowel de Partij van de Arbeid als het CDA weer partijen zijn die ertoe doet en die in Nederland weer het roer in handen nemen. Hoe lang bent u lid van de partij? Hoe lang is het uw partij al? Ik ben in 1980 bij de oprichting van het CDA lid geworden van het CDA omdat? Dat men elkaar vond en dat men niet keek naar de belangen van de drie partijen, maar gewoon samen iets voor Nederland ging doen, dat trok mij vooral toen aan. Doet het u pijn dat de partij krimpt? Ja, ik vind het niet prettig. Maar goed, uh, uit diepe dalen kan je soms weer omhoog komen. En ik hoop dat ook van harte. Maar ik denk dat er nog wel veel werk te doen is om dat, weer, dat pijl weer te bereiken van waar we vandaan komen. Morgen in deze serie, de boze burgemeester. Partijen als CDA en ook Partijen van de Arbeid... die niet bij de waan van de dag regeren, die hebben wel degelijk toekomst. Maar we moeten eerst zorgen dat we goede mensen overal neerzetten... die dat verhaal ook uitdragen en die gedragen worden door de samenleving. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen... welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks, geschiedeniskanon geeft een veel te rooskleurig beeld van onze historie... vindt een historicus. Eerst nu het ochtentumeur, hier is Diederik Ebbingen. Nou ja, wat je dus ziet is dat de SP twee zetels is gestegen... ten opzichte van vorige week, toen de SP nog net zo groot was als de VVD... met dertig zetels, waar de VVD deze week op is blijven steken... wat waarschijnlijk komt door de bespreking in het Katshuis, waar de miljardenbezuinigingen besproken worden... wat je ook weer terugziet in de populariteit van Mark Rutte... die ten opzichte van de vorige populariteitsenquête... toch duidelijk minder populair is geworden. Wat ook geldt voor Geert Wilders, die ondanks dat hij onder zijn eigen achterban... nog steeds een 7,2 krijgt, gemiddeld niet verder komt dan een 5,2 in tegenstelling tot Emile Roemer... die met 32 zetels dus niet alleen de grootste zou zijn... als er nu verkiezingen zouden gehouden worden. Ook scoort hij in de populariteitsreed het hoogst... met een 6,8, wat bijna het record van Jan Marijnissen-Evenaard... die ooit op het toppunt van zijn populariteit een 6,9 haalde. Maar ook die voerde oppositie. En dan zie je, en dat is een trend... dat oppositiepartijen over het algemeen groter worden... en coalitiepartijen over het algemeen wat krimpen... omdat dat natuurlijk de partijen zijn... die zeker in crisistijden in populaire maatregelen moeten nemen. Aan de andere kant is het natuurlijk een momentopname en kunnen de kaarten er volgende week weer heel anders bij liggen en dat hangt dan weer af van de ontwikkelingen van komende weken en daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Al zien we dat er een duidelijke trend is waarin de SP al enige tijd groter is dan de Partij van de Arbeid. Al zien we, en dat komt misschien wel door de strijd om het fractievoorzitterschap, dat de Partij van de Arbeid ten opzichte van vorige week twee zetels gegroeid is. Dat zou natuurlijk ook kunnen komen door het vertrek van Cohen in wie het vertrouwen de afgelopen tijd enorm was afgenomen, wat we waarschijnlijk wel invloed heeft gehad op de virtuele krimp... van de Partij van de Arbeid, maar helemaal met zekerheid is dat niet te zeggen. Wat wel met zekerheid te zeggen is, is dat de SGP op twee zetels blijft staan... wat nooit anders is geweest, waardoor we wel kunnen spreken van een heel stevige trend. Maar het zou zomaar kunnen dat als de SGP nu een grotere gedoogrol krijgt... dat zal moeten blijken uit de gesprekken in het Catshuis... dat in de toekomst de SGP door zou kunnen groeien naar drie zetels... maar ze zouden natuurlijk ook naar één zetel kunnen gaan. Daarvoor is het nog veel te vroeg en is het natuurlijk virtueel... omdat er geen verkiezingen zijn waar hele andere krachten spelen, waardoor alles compleet anders zou kunnen zijn. In die zin moet u deze barometer vooral zien als een momentopname... waar u verder geen reet aan heeft, maar waar u toch aan gehecht bent geraakt... zoals aan de weersverwachting en het koekje bij de thee... waar u overigens een stuk meer aan heeft, maar dat kan mij dan weer geen fuck schelen... zolang er maar sprake is van een trend. <lacht> <lacht> dat is Dietrich Ebbingen. Morgen de tochtendumeur van Koos Postema. Van de pipets. Het is vijf voor half elf, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. De moedige strijd tegen het water en natuurlijk onze briljante schilders. De officiële kanon voor de Nederlandse geschiedenis... heeft alleen maar oog voor de goede kanten van ons verleden... stelt historicus Chris van der Heijden. En daarom pleit deze van der Heijden nu voor een zwarte geschiedeniskanon. Daarom contact met Frits van Oostrum. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht... en uh, onder uw leiding is de officiële geschiedeniskanon in 2006 opgesteld. Waarom hebt u geen oog voor ons zwarte verleden? Nou, ik vind het nogal meevallen. Uh, u weet, de canon bestaat uit vijftig vensters. Ja. En uh, daartoe behoren vensters als de slavernij, Srebrenica, ja. kinderarbeid, VOC, ook niet allemaal vrolijk, de beeldenstorm zou ik ook niet hand voor in het vuur steken, de Max Havelaar, aanklacht tegen kolonialisme, dus het is zeker geen canon uh, door een roze, roze bril. Nee, maar Van der Heijden stelt dat uh, Srebrenica en de slavernij alleen zijn opgenomen omdat jullie daar echt niet omheen konden. Nou, dat is natuurlijk ook weer niet waar. Uh, Srebrenica bijvoorbeeld uh, hadden we best omheen gekund. Ik denk eerlijk nou. gezegd dat we die niet hadden opgenomen. Denk ik niet, dat is mijn inschatting, uh, dat daar nou uh, een storm van protest tegen was opgestoken. Ja. En ook de slavernij niet. Maar kijk, het kan natuurlijk altijd zwarter. <laughs> dat is waar. Ja. Uh, en, en, uh, nou ja, de moord op Fortuyn, de moord op Van Gogh staan er niet in. Nee, maar niet, omdat ze, niet zwart zijn, uh, omdat ze zo zwart zijn, maar omdat wij toen vonden... Hè, vergeet niet, de Kanon is ook alweer een paar jaar oud... dat het nog een beetje te vers was om daar nou de historische diepte en betekenis van te peilen. Politionele acties in Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië? Staan erin, via de onafhankelijkheid van Indonesië. Dat gaat helemaal over die strijd. Heeft deze uh, Van der Heijden dan uh, de kanon wel goed gelezen eigenlijk? Nou, ik denk... Uh, en de, ik, ik ken zijn andere werk ook wel een beetje. Hij is, hij is gefascineerd door de zwarte kanten van de geschiedenis. En, uh, en dat zijn er ook velen, dus daar, daar kun je behoorlijk druk mee zijn. En als dat je perspectief op de geschiedenis is... dan zal het best zo zijn uh, dat je zou willen dat dat nog veel zwaarder wordt aangezet. Maar onze hoofdtaak was natuurlijk, onze enige taak... om een kanon te ontwerpen en vergeet ook niet voor het basisonderwijs. Hè? 8 tot 12-jarigen, dus, dus uh, jonge kinderen. Nou wil ik helemaal niet zeggen dat die niet uh, tegen zwarte dingen... Kunnen Vandaar dat ook Srebrenica toch geen simpel onderwerp op de basisschool er gewoon in staat. Maar je moet natuurlijk niet een hele kanon gaan ontwerpen met alleen maar, uh, alleen maar ellende. Ik geloof ook helemaal niet dat dat een uh, verbeeld beeld van de geschiedenis zou geven eerlijk gezegd. Zou u een voorstander zijn van zo'n zwarte kanon naast die van u? Oh, zeker. En er, en er zijn al hele... er zijn vele kanons uh, gemaakt naast de onze, En daar verwijzen wij ook altijd naar. Kijk, die kanon van ons, die zou je kunnen zien als een ook nog heel compact, hè. Vijftig vensters. Dat is niet veel, van de hunnebedden tot nu. Uh, maar zo'n is een compact kernverhaal. En dat leent zich in allerlei richtingen tot uitbreiding, verfijning, verrijking. Hè. Ook bijvoorbeeld het aspect, als je nou gefascineerd zou zijn door de vrouw in de geschiedenis. Ja. Nou, dan is onze kanon ook, ook te smal. Hè. Dus ja. Aletta Jacob zit er wel in. En nog een paar vrouwen, maar het is niet een, een, een dekkende uh, exclusieve vrouwengeschiedenis. Nee. Uh, uh, dus <laughs> vandaar dat er ook, ook verhalen bij moeten komen. En dit is er dan ook zo één. Juist. Nou, was het oorspronkelijk de bedoeling dat de officiële geschiedeniskanon elk jaar uh, bijgesteld zou worden? Komt daar nee, nee, iets van? Nee. Oh, dat heb ik... Niet elk ja. jaar. Ah. Hij zou, en dat is ook nog steeds de bedoeling, vijf jaar na invoering uh, herijkt worden. En? En op die lijn zitten we nog. Het is dit jaar voor het eerst, dingen gaan langzaam hè, in het onderwijs, ja. uh, het is dit jaar voor het eerst dat hij op alle basisscholen onderwezen wordt. Ja. Er wordt nu gevolgd hoe dat gaat, hoe dat ja. bevalt, hoe het docenten bevalt, hoe het kinderen bevalt. Ja. En uh, mede op grond van die ervaring zullen we dus over een paar jaar gaan kijken van werkt het hele concept. Hè. Je kan ook nog zeggen over een paar jaar, nou die hele fence de gedachte, dat is een vergissing, daar moeten we helemaal vanaf. Ja. Het kan ook zijn dat men constateert, nou, die vensters, dat is een prima idee, maar, nou, bijvoorbeeld, de moord op Van Gogh moet er alsnog in. Ja. Uh, dat zal een nieuw gezelschap bekijken, dat gaan wij niet nog een keer doen. Goed, nou, misschien is dat ook iets voor deze Chris van der Heide. Ik dank u wel, Frits van Oostrom, universiteitshooglegaar aan de Universiteit van Utrecht. Precies half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door, nu naar Prem Radakajjoen. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Uh, gefeliciteerd, Marine Le Pen doet mee. Kan je er misschien nog interview als ze president wordt? Uh, <laughs> Grapje. Luisteraars, uh, we gaan praten over het, het. Luisteraars, voor de mensen die het niet weten. Laat me dit uitleggen, ik vind dat Sven Kokkelman in oog in oog. een heel mooi interview had gemaakt met Marine Le Pen. En daarom vind ik het altijd leuk om hem eraan te herinneren. Dus als u denkt, wat die prim nou weer uit zijn nek te kletsen. Maar we gaan zo meteen wel praten over de macht van geld. Want wat interessant is, is dat er. Um, uh, een ...man is, die vindt dat je alleen maar zwarte bedrijfjes moet... Of ...moet ik zeggen, zwarte bedrijfjes, Amos of niet-westerse aloktonen? <laughs> je mag het noemen zoals je het wilt. Maar voor wie is Suikerom? Suikerom is bedoeld voor ondernemers met een multiculturele achtergrond. Ja, dus en dat en zijn hele, geen blanken. En een hele grote ambitie. Ja, maar dat zijn geen blanken. Maar jij bent zelf blank. Nee, maar ik moet, hoe moet ik het opschrijven voor de luisteraars? Je investeert in bedrijven waar... Zeg het maar zoals je... Ja. ja, niet blank. Goed. En dan, om het nog moeilijker voor u te lopen maken, luisteraars... dan is er ook nog deze in van Bokstel... en die investeert alleen in bedrijven waar vrouwen de baas zijn. Dus we gaan zo meteen praten waarom ze dat doen... en of je dat wel moet doen... en of je de economie en de maatschappij moet beïnvloeden met je geld... Uh, en of je dan wel of geen patje peer bent. En dat doen we allemaal. Nadat ik weer ga genieten van de warme, aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam is de wrakingskamer van de rechtbank B1... om te bepalen of de rechters in de Amsterdamse zedenzaak moeten worden vervangen. De advocaten van hoofdverdachte Robert M. diende gisteren een wrakingsverzoek in. Volgens M. zijn de rechters niet onbevooroordeeld... en hebben ze te weinig oog voor zijn belang. Dat hebben de advocaten van M. vanochtend nog eens gezegd. En nu is het OM aan de beurt voor een reactie. Wanneer er een uitspraak komt, is niet bekend.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 En minister Spies vraagt mensen die een kind in hun paspoort hebben bijgeschreven... ...voor dat kind snel een nieuw paspoort aan te vragen. Vanaf 26 juni zijn de bijschrijvingen niet meer geldig. En als de ouders op tijd een nieuw paspoort voor hun kind willen... ...dan moeten ze dat voor 1 mei aanvragen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie files op de A4. Daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 3 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Rem Time. Rem De wereld draait om geld. Of u en ik het leuk vinden of niet, het is nu eenmaal zo. Je kan geld gebruiken om jezelf beter te maken, maar je kan geld ook gebruiken om idealen die je hebt na te streven. Van oudsher hebben mensen dat gedaan. Denk maar aan de ouderwetse filantroop die artiesten of kunstenaars financieel ondersteunde. Je kan ook politici financieren om zo invloed op het beleid uit te voeren. Of je kan bedrijven steunen die jouw ideaal tot uitvoering brengen... gewoon omdat ze er zijn en daarmee de gewenste maatschappelijke veranderingen stimuleren. Amos Frank begon met 50.000 euro van zichzelf een investeringsfonds voor zwarte bedrijven. Dat heet Suikeroom en Desiree van Bokstel begon invest investeringsfonds Carmijn... Zij financiert alleen maar bedrijven waar minimaal voor de helft vrouwen aan de top zijn. Nu vraag ik me luisteraars of dit wel een goede ontwikkeling is. De macht van het geld gebruiken om ondernemingen die er anders niet zouden komen te financieren. Stel nu dat ik een christelijke miljonair ben en ik steun alleen bedrijven die vrouwen die abortus hebben gepleegd niet in dienst neemt. Of dat ik een bedrijf steun die alleen blonde, blanke mannen met blauwe ogen heeft werken. Kan dat wel? Of vindt u me nu een surpiet? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... of twitter met hekje Primtime Radio 1. Suikeroom en Carmijn, goede of slechte zaken? Welkom bij Primtime. Luisteraars Amos Frank is een van mijn dierbaarste vrienden. Hij was ceremoniemeester op mijn huwelijk en zal bij mij overleden dat ook zijn. Dus alles wat hij doet vind ik geweldig. Als dit een grote reclamespot voor Suikeroom wordt, sorry. Maar ik ben vanochtend geland. Dit hele programma is inhoudelijk voorbereid door Marianne Bakker. Dus ik kan nog in enigszins objectief Amos uh, uh, met de grond gelijk maken. Amos, waarom begon je met Suikeroom? Uh, omdat ik uh, vind dat uh, succes niet afhankelijk moet zijn van achtergrond, geloof, kleur, waar je vandaan komt en dergelijke. En ik denk dat in deze maatschappij uh, talent uh, nog wel eens niet tot wasdom komt, juist vanwege die achtergrond. Dus jouw inleiding had je het over bedrijven die er anders niet zouden zijn. Dat is precies waar het over gaat. Wij denken dat wij met Suikeroom bedrijven kunnen helpen beginnen of te helpen groeien... die er anders misschien niet geweest waren... juist vanwege achtergrond, uh, vooroordelen en dergelijke. Maar Amos, dan kan je toch ook in de politiek gaan... Uh, lid worden van een politieke partij... en vanuit de overheid zoiets opzetten. Waarom? Je zuur verdiende geld, want... Je, ik, we zijn beste vrienden, je, werkt, je hebt verdopt hard gewerkt voor je geld... en dan ga je vijftig duizend van je eigen geld nemen... en zeggen mensen, ik zet vijftig, wie zet meer? Waarom deze weg gekozen? Omdat ik denk dat... Uh, je ziet heel veel dat ondernemers... Nee, ik moet het anders zeggen. Ondernemers hebben een voorbeeldfunctie voor anderen. Ze creëren werkgelegenheid. Ze laten zien dat succes gebaseerd is op wat je zelf doet. De, de keuzes die je zelf maakt. En dat is een heel goed tegenwicht tegen de voorbeelden... die je vooral in de, in, ja, om je heen in de pers en dergelijke ziet... waarbij het minder goed gaat. En dat betekent dat wij zoiets hebben met geld netwerk en kennis, en dat netwerk en die kennis... dat is misschien nog wel veel meer waard... dan het uh, relatieve kleine beetje geld wat wij kunnen investeren... Het heeft heel veel effect. En dat is heel mooi. Desiree, en nu hoorde ik deze Desiree van Bokstel... van Investeringsfonds Carmen... je hebt ooit gesolliciteerd bij Suikeroom. Ja, grappig. En afgewezen? Ja, ik Meteen, op mijn brief. Oh, ja, ik moet oh, niet eens op gesprek maar niet, maar niet door mij. <laughs> ja, Als ik dat he, geweten he, he, he, had. He, jij, jij bent de baas van de toekomst. <laughs> ja, maar we hebben een heel goed bureau daarvoor ingeschakeld. Die hebben een foute beslissing oh, genomen hebben van. Ah, carmen En waarom wilde je gaan werken bij Suikeroom? Uh, ik had uh, jarenlang participaties gedaan. Private equity investeringen. Daarna ondernemer geweest. En mijn bedrijf op dat moment net verkocht. En toen zag ik dat Suikeroom een directeur zocht. En ik vond dat zo'n leuk initiatief. Waarom vond je het een leuk initiatief? Nou, omdat ik van ondernemers hou en van investeren. De combinatie is, is geweldig. is geweldig leuk om ondernemers echt te kunnen helpen groeien... en, en hun plannen uitrollen en, en ze daarbij met, met raad en daad terzijde te staan. En nadat, a, a, net... a, nadat het fonds van Amos Frank om jou harteloos had <laughs> laten afwezen... door een mislukt bureau, wat heb je toen gedaan? Toen dacht ik, begin ik zelf. Ja, en, en, en had je geld toen? Nee, nee. Wij zijn, wij zijn ook begonnen eigenlijk omdat we een gat letterlijk in de markt zagen... Wij van een executive search uh, bureau. Uh, dat met name met vrouwen werkte, dat er heel veel deals niet gedaan worden. Dat vrouwen soms een nieuwe baan gaan zoeken... terwijl het bedrijf waar ze algemeen directeur zijn verkocht worden, wordt. En dan zeggen ze, ja, ik ga maar vast een baan zoeken, want het bedrijf wordt verkocht. En dan snappen ze eigenlijk niet dat daar een enorme kans ligt... om dat bedrijf bijvoorbeeld zelf te kopen. En als ze daar al aan denken, dan zeggen ze, ja, maar ik heb geen geld. En hoe kom ik dan aan het geld? En dat is toch wel, daar zit toch een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen die ze hebben dan vaak een beter netwerk... die ze vertelt dat je geld overal kan krijgen als je maar wil... Uh, mannen nemen over het algemeen toch wat meer, wat makkelijker risico. Dus die, die gaan gewoon op zoek om te kijken hoe ze dat bedrijf over kunnen nemen. Nou, en, en dat gegeven toen wij dat hoorden, ik samen met Hardwig Zels, een van mijn partners, toen zeiden we daar moeten we wat mee gaan doen. Dat is een fantastisch, uh, een fantastisch gat wat wij zouden kunnen opvullen met een participatiefonds. Oké, okay, dus en één en, en voor de duidelijkheid, want we gaan straks alleen moeilijk worden als private equity, ja, maar we denken dat het gewoon privé geld. Het uh, betekent gewoon eigen vermogen. Het ja. betekent dus niet bankfinanciering... Uh, maar eigen vermogenfinanciering. Okay. En nu zeg jij... als je geld bij me wil halen... moet minimaal de helft van de top uit vrouwen bestaan. Nee, niet helemaal. Wij zeggen minimaal een kwart van, het, van de top... moet uit vrouwen en uit mannen bestaan. Er moet een gemengd team zitten... Ja. Uh, wat echt divers is. En dan is eigenlijk heel eerlijk gezegd... mannetje, vrouwtje niet eens zo heel relevant. Het gaat erom dat de leiderschapstijlen elkaar aanvullen... en dat de combinatie van denkwijze en aanpak, dat dat leidt tot een beter team. En hoeveel miljoen heb jij nu in je fonds? Wij hebben nu in totaal ruim 30 miljoen commitments... Oké, okay, dus dat zijn toezeggingen, maar ze hebben nog niet gestort. Uh, daarvan is uh, een groot deel al wel gestort. En onze eerste investering komt er ook aan. Dus wij zijn Gaan aan het investeren. Gaan zo over praten. Amos, hoeveel heb jij in Suikeroom zitten nu? Uh, in Suikeroom zit nu exact 950.000 euro. Ja. En daarin zie je ook het grote verschil tussen wat wij doen. Uh, omdat wij uh, ons geld gebruiken als een soort hefboom om meer geld te creëren. Helemaal in het prille begin of in de, de grootste risicofase van een bedrijf. Uh, en proberen dat te vermeerderen. Um, en dat betekent dat wij een andere functie... Uh, vervullen in, het, zeg maar, in, de, in de life cycle van een bedrijf dan uh, ten opzichte van een bedrijf. zee Jij het in het begin met wat poen zodat er meer open gaat. Ja, om, om een idee te geven, wij hebben nu 515.000 euro geïnvesteerd in een aantal participaties en daar is bijna 3,5 miljoen aan krediet bijgekomen doordat wij dat geïnvesteerd hebben en uh, er wordt inmiddels met een aantal externe uh, financiers gesproken over nog een aantal investeringen dus dat betekent dat je op een hefboom van uh, nou, uh, 1 op 8 komt en daar ik kan Desiree van zeggen of dat goed of niet is, maar... Uh, Oké, okay. we gaan zo ook. We hebben ook uh, een, een, een bedrijf waardoor jullie gefinancierd is. Maar luister, u kunt erg participeren in dit programma. U weet het, zonder u ben ik niet. En ik wil echt ook weten, want kijk, nu doen deze twee mensen dingen waarvan ze zeggen, ja jongens, daar kunnen we allemaal achter staan. Maar als ze nou iets doen wat je verschrikkelijk object vindt. Hè, bijvoorbeeld, ik investeer alleen in een bedrijf. Uh, uh, en dan moeten we het zo doen dat de wet net omzeild wordt. Waar, waar, waar alleen maar waar de voorkeur uitgaat bij gelijke geschiktheid. Naar blanke mannen met blauwe ogen en blond haar. He, dan, dan kan je ook investeren. Amos, laat me het eerst aan jullie twee vragen en da daarna naar de luisteraars. Uh, vind jij niet dat je hiermee op glad ijs begeeft? Helemaal niet. Het punt is dat wij beginnen vanuit een, uh, iets wat wij als een maatschappelijk probleem zien. Of een issue, laat ik het maar ja. even zo zeggen. Namelijk dat talent niet altijd tot wasdom komt vanwege een achtergrond. En dat probeer je te corrigeren. Dus we discrimineren niet uh, aan de voorkant. Uh, wij willen een probleem corrigeren. Dan moet je beginnen bij het probleem. Oké, okay, en bij jou? En wij zijn misschien nog wel minder verboxten. maatschappelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Wij zijn volledig rendement en rationeel gedreven. Wij denken gewoon dat we betere rendementen kunnen maken voor onze investeerders. Door die combinatie van mannen en vrouwen Geteind in de bedrijven te hebben. Dat is toch slim, je had meteen mijn angel uit mijn dingen. Oké, okay, bij jou is het niet ideologisch. Nou, weet u wat, u mag ook voor andere reacties. 0800 1121. mail naar Ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Radio 1 Johnny uh, van Nothing, Goedemorgen Bert. Goedemorgen, Bram. Jij, uh, uh, wat vind je er nou van? Uh, dat ze met die uh, fondsen een maatschappelijk ideaal nastreven. Nou, ik vind het op zichzelf heel nobel. Uh, Tegelijkertijd denk ik uh, dat het wel uitgaat van een verkeerde veronderstelling. Welke verkeerde veronderstelling? Nou, als je, jij begon met je uitzending met dat de wereld om geld draait. Ja. Uh, als je dat als uitgangspunt neemt, dan ga je er ook vanuit dat alles maakbaar is. Ja. En ik denk uh, dat dat niet het geval is. Blijf even Dat uh, ik... vind ik een heel slimme. DCD uh, is, is, is de wereld maakbaar via dat geld, via die geldstromen. Niet alles, denk ik. Maar je kan, je kan een klein stukje toevoegen als je geld hebt, natuurlijk. Je kan, je kan helpen dat inderdaad een bedrijf overgenomen wordt, bijvoorbeeld in ons geval, of gaat groeien doordat je geld kan investeren. En daar kan je werkgelegenheid mee creëren, et cetera, et cetera. Bert? Ja? Ja, zeg, heb, ja, heb je gehoord wat DZD zei? Nou, daar ben ik het wel mee eens. Uh, tegelijkertijd uh, werk je daar wel een bepaalde vrijheid mee in. Uh, kijk, ik geloof niet dat de wereld om uh, geld draait. Ja, nou uh, Ivo. wat is, draait er uh, dan om, Bert? Geluk zeker, hè? Nou, <laughs> nou, dat is wel een belangrijke... Ik wens dat iedereen gelukkig wordt. Kijk, ik geloof dat de wereld om God draait. En ik geloof dat je daarvoor vanuit dat... Vindt, ah, je bent er zo in. Oké, okay, Bert, een mooi voorbeeld. Uh, de, de wereld draait om God. En als we geen geld hebben, dan gaan we allemaal dood van de honger. Nou, nee, dus ik denk dat als je dat weet, dat je ook je geld mag inzetten om een ander te helpen. En of je nou homo of hetero bent, of voor vol of tegenabortus bent... Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken en die je hartje ingeeft. Bert, in die zin, oké. Okay. Hartstikke bedankt voor het bellen, want let op, let op. Ik ben het niet helemaal Amos. Je bent de barmhartige Samaritaan. Alleen dan in bedrijfsleven terminologie. Ik probeer een, uh, iets wat, wat wij, want ik doe het niet alleen... er zijn er heel veel die in suikerom zitten... Uh, een maatschappelijk issue te, uh, op te lossen... en gebruiken daar geld, en netwerk en kennis als middel voor. Maar je krijgt het geld terug, je geeft het niet weg. Nee, het is een investering. Dat betekent dat wij hopen dat de ondernemingen waar wij in investeren... succesvol zijn ja. uh, en uiteindelijk ons geld terugkrijgen. Met rente doe... en winst? Uh, ja, want wij investeren. Dus als het bedrijf heel groot wordt, verdienen wij er ook aan. Meneer Karel Stemets, u bent de eigenaar van alle kleur... Uh, u bent geld gehalen bij Suikeroom. Kan u zelf geen geld vinden? Nou, ik had al uh, geld bij de Rabobank Velsen, maar wij konden absoluut niet doorgroeien. Dat was geremd. Dus we zijn toen doorgegaan naar de Rabobank Amsterdam, om namen te noemen. En dankzij de uh, investering van uh, Suikeroom kregen wij meer krediet. Dat is anders nooit gebeurd. Maar dat, dat snap ik niet. Dus u bent dus, alle bedrijf. Ja, We waren Alain klein bedrijf. Ik had altijd gebankeerd met andere bedrijven ja. bij, uh, de, uh, bij de Rabobank en Velsen. Ja. In voor duidelijkheid, wat voor bedrijf is Alle Kleur? Alle Kleur is een bedrijf dat staat voor uh, positieverbetering van immigranten ja. bij in de hulp. Uh, dus met uh, psychische problemen. Wij brengen mensen naar het werk. we brengen mensen naar school. En we brengen uh, zorg dat mensen ingebed raken in deze maatschappij. Ik gebruik met opzet het woord integratie niet. Want dat is een knieval aan de dominante cultuur. Ja, nee. Ik, bedoel, ik, ben, nog, ik ben de minst geïntegreerde zwarte in dit land. Maar okay. ik weet wel alles beter dan wie dan ook. En okay, ik ken okay. de Nederlandse bevolking beter. En weet wat het Nederlandse volk nou, denkt. Ik ben ook een uh, representant. Maar de, de, u, u, u voor de doorgroei. Er, waar, waarom wilden ze u niet verder financieren? Nou ja, ik weet niet, dat heet tegenwoordig Basel III. Je hebt dus allemaal regels en die regels zeggen eigenlijk van dat wij als startend bedrijf uh, risicovol zijn. Dat zien we ook nu, op dit moment. Als je kijkt naar uh, wat voor soort krediet krijgen wij... dan krijgen we eigenlijk 60% van waar we recht op hebben. U hebt, u hebt nooit recht op krediet? Nee, in principe dus, u, u, u hebt nergens recht op. Ja. U bent een betere psycholoog, denk ik, dan dat u ondernemer bent. Dat zou best kunnen, ja. Nee, maar... Wat, wat, daar, wat, daar kan wat, ik zo wat het, over het, zeggen. Ja, anders zeggen dan <laughs> maar meteen. Nee, Nou, kijk... ik vind het bedrijf van, van uh, Karel uh, echt ongelooflijk. want die zijn begonnen. Die hebben nu twee jaar later 60 man in dienst. En een, een, een omzet die uh, uh, heel rap tegen de 4 miljoen aan ja. begint te lopen. En dat in twee jaar vanaf bijna niks. Dat vind ik een hele, hele knappe prestatie. En wanneer is uw en... bedrijf schuldenvrij, wanneer met. Nee, we hebben nu nog zelfs investeerders nodig. Nieuwe investeerders, dus daarom kijk naar mijn buurvrouw. Ja, u hebt ja, nog nee. meer geld nodig. Ja, veel meer, want anders kunnen we nooit doorgroeien. Ja, maar de, de overheid gaat, gaat, gaat, gaat bezuinigen op die GGZ... Uh, uh, uh, dit nou... geld om zwartjes aan het werk te helpen met ons belastinggeld, die is misschien voor mij, daar... die zwartjes moeten wat okay, doen. Misschien moet ik daar iets over zeggen. Ja. Wij helpen uh, immigranten sneller, efficiënter, in een kortere doorlooptijd en het kost de zorgverzekeraars minder geld, kunnen we aantonen. En die zorgverzekeraars blijven u betalen voor het werk wat u doet? Tot nu toe wel. Oké, okay, nou, uh, goedemorgen Henny. Ja, goedemorgen. Prans. Daar ben ik weer. Uh, nou, ik, ik heb het uh, meer. Wel, uh, die vertelt het beter. Of die doet het binnen in mijn ogen met die hefboomfunctie. Ja. Het is juist zo belangrijk om mensen die uh, wel plannen in hun hoofd hebben... maar bij de banken en verzekeraars en overal met een, uh, of tegen de muur lopen... omdat daar mannen zitten die alleen maar rationeel denken en groot... <lacht> en uh, van alles moeten gebeuren. En uh, ja, als je die hefboomfunctie hebt, dat is net zo goed voor mannen als voor vrouwen. En, en ik maak ook geen verschil in donkere mensen en vrouwen naar mannen, helemaal ja. niet... Maar ik pleit ervoor dat er zo'n soort instantie komt die zorgt voor al die mensen die dus. Uh, nee, maar Henny, weet je, een weg gaan. met instantie is weer een ambtenaar, is weer bureaucratie, is weer regels. We moeten minder instanties hebben. Ja, dat... ik wil ook geen instantie. Ik wil het uh, op de manier waarop die meneer dat vertelt, die hefboomfunctie. dat je iemand op, aan het begin helpt. Aha, ik snap het. Dat vind ik een goede tip. Dankjewel Henny. Um, eerst even, uh, Amos, die hefboomfunctie. Hè? Het is bijna eigenlijk gewoon iemand die toegang heeft tot geld... en mensen die geld hebben. En als jij ik, iemand zegt, kom er maar bij, dat daardoor al die deur open gaat. Ja, maar zo werkt het altijd. <coughs> dus dat is waar. Dat klopt. Dat is wat wij doen. Uh, en uh, we hebben nu twee... Zoals dat dan technisch heet Fondsen, één in Amsterdam en één in Rotterdam. Daar zitten nu 21 participanten in, daar ben ik ja. er dan één van. En dat betekent dat als wij een ondernemer helpen of een plan bespreken... dan kunnen we dat dus in een veel grotere groep doen... Die allemaal en al die mensen zijn op de een of andere via Suikeroom een beetje aandeelhouder in dat bedrijf. Die hebben er dus ook alle belang bij, los van het maatschappelijke deel... dat dat bedrijf succesvol wordt. En dat betekent dat we enorme netwerken kunnen aanspreken in de hoop... ...en in de, ja, in de hoop dat dat bedrijf daardoor sneller succesvol wordt. En als jij moet je voorstellen dat jij nu naar Griekenland gaat om een bedrijf te beginnen... Ja, dan heb je geen netwerk. En dat is het grote verschil. En dat kunnen wij, dat kunnen wij corrigeren. Deetering van Bot. Ja, sorry, ga dit het. Er is misschien een aanvulling nodig. Ja. Want uh, je zou denken dat Suikeroom alleen maar in de beginfase wat doet. Maar dat is niet waar. Ze hebben ons tot op heden uh, steunen ze ons. Dat betekent letterlijk advies om niets. Helpen met de bedrijfsvoering. Zorg dat dingen beter lopen. Dus het is nogal wat wat er gebeurt. Uh, in mijn geval doet uh, Marvin Budding dat. En daar ben ik ook heel erg blij om. Oké, okay, nou, dus goed, dat is goed. Dat er zoveel reclame. Nu reclame voor Dinserie van Boksel met investeringsfonds Carmeen. Wat wordt jouw eerste investering? Onze eerste investering is een bedrijf dat door de algemene directeur met haar managementteam, zijn dus dame, uh, wordt overgenomen van, van de vorige eigenaars. Het is een bedrijf in de voedingsmiddelensector, ik kan nog geen namen noemen. Nee. Um, maar um, dat is een, een bedrijf, wat de vorige eigenaars zijn, in de 60. En zijn wel klaar. Hoeveel miljoen praten we over? Etterlijke miljoenen. En waarom kon ze die bij een bank halen? Uh, nee, dat is voor een groot deel overnamefinanciering is ongedekt. Hè? Daar zit geen, uh, geen, maar, maar dat is de klassieke management buy zeg management maar. Management buy-out, precies, ja. En, ja. Maar dat werd vroeger toch gefinancierd met, twee, met beide ogen dicht door die snelle jongens. die nu allemaal aan de uitkering zijn. Weet je wel, ABN, ja. AMRO, ING ja. en zo. Er zijn wel tijden geweest dat er veel werd gefinancierd door de bank. Ja. En nog steeds, natuurlijk, hebben wij ook de hefboom ingeroepen. Dus ja. er wordt ook een stuk door de bank gefinancierd en een stuk door ja. ons. Welke bank gaat daarmee doen? De Rabo, ook de Rabo. in dit geval. Maar, maar wat ja. ik dus grappig vind, waarom ik het zeg. Uh, uh, het leek alsof al die banken die ons belastinggeld... weet je wel, die, die, die, die arrogante, vooral ING, die dreigde te vertrekken uit Nederland. Die patjepeers die ons kapot gemaakt hebben en nu van ons belastinggeld leven. Dat die niet investeren. En die private Rabobank, die, die is veel gemakkelijker. In, of althans gemakkelijker, die gelooft veel meer in mensen. Nou, ik zou niet willen zeggen dat de rabo hier makkelijker is... dan de andere banken, persoonlijk, maar... Um... Maar, maar in dit geval is het weer de rabo. Ja, maar kijk, ze, ze zijn inderdaad... Ze, ze doen, kijk, wat ik wel goed vind is dat de banken doen wat ze moeten doen... namelijk risico's managen. Ja. En, dat en dat hebben ze misschien wel te weinig gedaan in het verleden. Dus wat dat betreft is het goed dat ze de private investeerders, zoals wij... weer gewoon het risicovolle stuk laten doen... en zelf het risico stuk pakken. Nee, ja, maar ze hebben risico's. Ze moesten controleren die stomme hypotheken ja. en producten... zuid dus ja. uit Amerika kochten. Ja. Dat alles wat Amerika verkoopt geweldig was. Dus ze hebben helemaal niets gecontroleerd. Nee. En nu zijn wij Nederlanders het slachtoffer. We zitten in een Europese crisis door die patjepeers die niet gecontroleerd hebben. Maar goed. Ja, hij waarom... heeft gelijk denk ik. Oh. Andere Tenijn. uitzending. Ja. Nee, andere uitzending nee, want, ja. nee, want waarom het die ja. geen andere uitzending is, Amos. Omdat als jullie er niet waren, een heleboel Nederlandse bedrijven door fouten van banken die Amerikaanse troep hebben gekocht... nu het slachtoffer zouden zijn? Nou, misschien kan ik een ander voorbeeld geven. Wij hebben een bedrijf uh, gefinancierd... wat echt een waanzinnig goed plan had. ongelofelijke een contract had afgesloten voor de, de, de, de, de huurverplichtingen. Um, en de bank heeft geloof ik vijf maanden op zich laten wachten... voor een financiering. Uiteindelijk heeft een van onze participanten... borg gaan staan om te zorgen dat het contract, dat huurcontract niet wegliep. Dat is uiteindelijk gelukt. Die mevrouw heeft een jaar later twaalf man in dienst. Uh, is de bestlopende organisatie in haar eigen omgeving. En heeft uh, inmiddels ik geloof ik een ton verdiend in het eerste jaar. En dan denk ik denk van ja, wat gaat daar dan mis? En dat vergrijpt een beetje terug wat de luisteraar net ja. zei. Uh, het grote verschil is dat wij, en dat geldt voor Carmijn ook, uh, voor, uh, voor, uh, voor Desiree, uh, dat zijn, wij zijn ondernemers met elkaar en kijken dus gewoon van wat voor kansen zit hierin en natuurlijk heb je risico's. En dat is het structurele en ook Terechte verschil met een bank. Ja. Die zal dat andersom moeten doen. Dat kan niet anders, want die moeten die risico's veel meer managen. En wij hoeven geen verantwoording af te leggen behalve thuis. Ja, jullie zelf, ja. ja uh, DCD, dat bedrijf dat, dat wat je heeft, dat doe je samen met de bank. Gaat om etterlijke miljoenen. Uh, uh, en, en daarmee. Ik probeer namelijk de hele tijd te begrijpen wat de noodzaak is van Carmeen. De, de noodzaak van Carmijn in dit geval was er niet. Want er zijn andere partijen die deze deal ook graag hadden willen doen. Maar het grappige is dat er wel... Ergens is er toch een noodzaak misschien. Want uh, de dame die hier dus de algemene directeur was... die had zelf wel bedacht dat ze dit bedrijf over zou kunnen nemen. Maar was er eigenlijk niet actief mee aan de gang. En die heeft een paar keer van mensen in haar omgeving gehoord... waarom ga je niet eens met Carmijn praten? Want die zijn er nou speciaal... Voor dames was jij, voor vrouwen was jij. En toen is ze dat gaan doen. En toen hebben wij deze deal, ik mag bijna zeggen, op onze sokken eigenlijk van die andere partijen uh, weg kunnen maar halen. Maar daar zit eigenlijk zowel bij jou als bij Zeukenroep dat idealisme. Jij bent eigenlijk, mag ik zeggen, activisme voor ja, nee, meer nee. vrouwen aan de top. Kijk, Carmijn als fonds is absoluut niet activistisch, is helemaal gericht op rennement. Kijk ik op als, de webcam, kijk naar, als naar als de persoon, ogen. Ja, ja. Ja. Kijk, ik als persoon zou het geweldig vinden als ik zou kunnen helpen om tien nieuwe rolmodellen op te laten staan. Ja. Fantastisch. Dus jouw persoonlijke invulling van die functie maakt dat je meer oog zal hebben voor een vrouw die, in, die, die om dat geld komt zoeken, dan uh, uh, wanneer er in jouw plaats een witte man zal zitten. Nee, nee. Ik denk dat dat... He, ik zou het fantastisch ook vinden... wij worden ook, ook heel vaak benaderd door mannen... omdat we het op een andere manier doen, op een nieuwe manier. Wij zijn, ja. toch, wij zijn zelf ook vrouwen. En dat maakt al een groot verschil... ten opzichte van alle participatiemaatschappijen in Nederland. Ja. Het zijn bijna allemaal mannen. Dus wij worden nou, ook de veel van, benaderd. familie Venter van Vlissingen... daar dacht ik dat een vrouw heel ja. erg bepalend is... en die investeren ontzettend veel. Ja, dat wij. is waar, maar dat doen ze via NPM en daar zitten ja. weer vooral mannen. Dus ja, dat... Okay. Um, Interessant ja. overigens is dat als je kijkt in de hoek... van de zogenaamde impact investment... dat zijn dus mensen die met geld andere maatschappijen maatschappelijke ontwikkelingen willen uh, doen... dat daar juist veel meer vrouwen zitten. Heel opvallend. Ja, en ja vrouwen zijn altijd beter voor de maatschappij. He, ze zijn de moeder van je kinderen, dus let op wat je zegt. <lacht> ja, een nou, statement iets? Misschien moet ik er even instappen. Ik heb een, uh, ik heb een bedrijf waar het managementteam... al uh, voor iets meer als de helft uit vrouwen bestaat. Wat wij merken is dat ze beter kunnen resoneren. Ze vertellen dus beter wat er speelt. Dus hun leiderschapstijl is dramatisch anders... als de mijne, laat ik dat erbij zeggen... Marianne zegt dat u dit gewoon zegt omdat u Desiré aan het slijmen bent voor het Ja, dat is ook zo. Maar het is ook nog waar. Amos, nu met suikerom. Je bent in een tijd begonnen. suikerom ben je begonnen na de moord op de van Gogh. Toen het in Nederland niet heel prettig was. Kijk, je hebt toch dat idealistische van jou. Want een blanke jongen met blauwe ogen kan niet bij jou geld komen halen. Klopt. Ja, dus de, de, waarom, dan kan je het wel zeggen, maar was het dan nou ook dat je dacht... oké, okay, dan laat ik die maatschappij weer de positieve kant van de zwarte zien? Uh, absoluut. Ik, ik moest vanochtend denken aan iets... Uh, ik moet het anders zeggen. Ik, ik ben vanuit het principe heel erg tegen het feit... dat mensen beoordeeld worden op omstandigheden die niet met zichzelf te maken hebben. Je moet mensen beoordelen op wie ze zijn. Niet op waar ze vandaan komen of uh, hoe ze eruit zien of welke kleur ze hebben... of uh, dat hun haar je niet aanstaat. En dat is een beetje het probleem. Uh, vooroordelen zijn om ons heen. Daar heeft iedereen last van. En die worden natuurlijk niet verminderd. Nou, dus als je daar tegenwicht tegen kan bieden... en andere vooroordelen kan laten zien... dan zou dat heel goed zijn... Um, ik weet niet of... Uh, nee, we zijn niet op tv... maar een kop in een artikel van de Trouw... toch een zeer ja. genuanceerde krant... En ik lees het voor. Na probleem Marokkanen zijn er nu ook probleem Somaliërs. <laughs> in, in, inmiddels weten we dat dit heet framing. Om uh, um het maar even zo te zeggen. Dat betekent dat Marokkanen en Somaliërs... zijn probleemgevallen volgens deze kop in een genuanceerde krant. Moet je voorstellen dat daar staat na probleem katholieken... of en na probleem joden of negers. Maar de wereld zou te klein zijn. En, en dat, ik vind dat niet correct. Als er problemen zijn moet je ze benoemen. Maar de mensen die van die groep deel uitmaken... willen daar misschien helemaal niet op aangesproken worden. The website hate suikeroom.org. En, uh, okay, en wat is de website van Carmein Desiree? Carmeinkapitaal.nl. Oké, en wat is de website van u, meneer Steymet? Uw microfoon voor uw mond. Dat is uh, uh, alle kleur, www.nl. Oké, okay, luisteraars, het is, de tijd is alweer omgevlogen. Ik dank mijn gasten, de bellers, mailers en twitterlabs. En natuurlijk dank aan de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Fatima Bayarin, Aars en Mario Seule en Marianne Bakker, die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momo Sarun en Nick Harbers. Internet. Die Habazi, techniek, logistiek en transport. Mijn hoop en bange dagen, Kees De Hoop. Eindredactie, premier Kiesjoen. Primtime is een programma van de NTR. Naast terp Donald Megens en de Gids.fm. Kunnen mensen jullie contacten omdat ze ook willen meedoen met investeren? Graag. Absoluut. Ja? Oké, okay, nou luisteraars. Als u geld te veel hebt dat u wilt opbranden, breng het maar naar hun. Tot morgen. Namaste. Dag.